We zijn nog steeds wakker na een enerverende dinsdag 12 februari 2013. Een dag waarop we erg blij zijn dat Five in a Row nog steeds bij ons in de studio is. En waar een Russisch meisje van drie een hoger IQ blijkt te hebben dan Albert Einstein. Ja, zoveel intelligentie, helaas niet van ons in het tweede uur van Nog Steeds Wakker. Wel een Nederlander die een pretpark mag ontwerpen in Rusland. En we luisteren natuurlijk naar wat Barack Obama te zeggen heeft in zijn State of the Union. Ja, laten we dat vooral nu gelijk even doen. We kunnen het geluid van CNN nu even laten horen op Radio 1. En daar horen we vooral nog iemand praten over de binnenkomst van Barack Obama. Het zijn nog een beetje de beschietingen vooraf. Het zijn echt, nu komt echt een afspiegeling van de samenleving binnen. Vooral een paar blanke mannen, een paar donkere mannen, een paar vrouwen blank en donker bij elkaar... Uh, maar nog geen spoor van Barack Obama, maar wel van Michelle Obama. Ja. Wat had ze aan, Robert? Nou, die had echt iets verschrikkelijks nee, aan. Ja, dat was mooi. Nee, dat was, het was echt heel oudbollig en het was echt totaal niet Michelle Obama. Het was uh, stijlvol, een soort rode glitterjurk, maar niet te fancy met een, uh, zwarte, ja, een zwart hesje eroverheen of zo. Het, het, nou, ik zou zeggen, zet CNN even aan, samen natuurlijk met de radio. En dan kunt u het zien. Voor de rest nog geen echt nieuws van de State of the Union. Zodra dat er is, dan uh, hoort u dat natuurlijk als eerste hier op Radio 1. Het einde van een tijdperk. Zo mogen we het aangekondigde afscheid van de Esther Vergeer wil noemen. Ze stopt ermee na alles gewonnen te hebben wat er te winnen valt. Maar niet getreurd. De kans is groot dat we tennissucces blijven houden. De nummer vier van de wereld is namelijk ook een Nederlandse. Marjolein Buis, goedenacht. Goedenacht. Nou, dat werd tijd hè, dat ze stopte. Dat ze stopte? Nou, dat, uh, dat zou ik niet zo willen zeggen. Nou, het is nu, nu is, uh, de baan voor jou vrij, toch? Ja, ja, niet alleen voor mij, ook voor andere dames. Maar goed, het... Uh... De kans om een keer nummer één van de wereld te worden, ja, is aanzienlijk groter geworden. Ja, het is een beetje een flauwe vraag voor me hoor. Maar was Esther meer een collega of was ze echt een concurrent van je? Ja, beide. Beide. Ja, de andere tennisers zijn mijn collega's en mijn concurrenten tegelijkertijd. Ja, maar je, je, je speelde ook met haar samen, je dubbelde ook met haar. Uh, zo ook op de vorige Paralympische Spelen. Uh, uh -huh. Dan neem ik toch aan dat het toch meer een soort van collega van je is. Nou ja, dat is denk ik heel lastig uit te leggen voor iemand die niet in het circuit zit. Het is echt gewoon de combinatie. Mm. Ja, met het enkel spel ben je elkaars concurrenten. En als je in het dubbele toevallig naast iemand staat, dan ben je iemands dubbelpartner. Maar je kunt tegelijk op dezelfde dag tegen iemand moeten spelen en met iemand moeten spelen. En dat zijn twee dingen die naast elkaar bestaan. Als je, als je het had over rolstoeltennis... of misschien zelfs Paralympische sport in het algemeen... dan had je het al heel snel in Nederland over Esther Vergeer. Um, is het echt zo'n grootheid op de baan? Was er echt geen enkele mogelijkheid voor jou... om nummer 1 van de wereld te worden... zolang zij nog meedeed? Uh, nog niet, in ieder geval. Uh, ik wil niet zeggen dat die dag er niet ooit gekomen was... als ze nog een paar jaar zou blijven tennissen. Maar uh, de afgelopen jaren in ieder geval nog niet. Nee, dan was het echt Esther aan de top. En daarna een gat. Daarna een handvol dames. En weer... een. Ja, een verschil met de daaropvolgende dames. En uh, Esther stond uh, de laatste jaren eenzaam aan de top. Ja, en ook echt dat ze nooit een wedstrijd verloren. Was het dan ergens dat ze twee jaar achter elkaar nooit één wedstrijd rolstoeltennis verloren had? Dat lijkt me toch ook frustrerend voor, nou, voor een tennisser als jij? Um, ze heeft uh, tien jaar lang geen één single wedstrijd Zo. verloren. <lacht> ja, maar <lacht> dus, daar dat, dat moet je toch moedeloos van worden, lijkt me, als, als andere rolstoel hè? Nou, ik word daar helemaal niet moedeloos van eigenlijk. Weet je, als ik tegenover Esther stond, dacht ik... nou, hier zit iemand die al twaalf jaar meer tenniservaring heeft dan ik. Ik bedoel, toen ik voor begon met rolstoeltennis... had zij al, had zij al vier gouden medailles op zak. Zeg maar, voor de Paralympische mm -hmm. Spelen toen ik begon. Dus ja, dan is het niet gek dat je van iemand verliest... die al zo'n berg aan ervaring heeft. En zo'n volmaakte techniek al heeft ontwikkeld. En fysiek zoveel sterker is dan jij. Weet je, als jij als nieuweling net komt kijken, dan... Is het niet meer dan logisch dat je moet buigen voor zijn speler? Waarin verschilt een tennister als, als jij uh, vergeleken met Esther Vergeer? Uh, ik denk dat we op twee punten verschillen. Eén is dan de ervaring, zeg maar. Ik tennis zeven jaar en Esther heeft uh, tien jaar tennis, als ik me niet vergis. Dus dat is nogal een verschil. Ja. Dan een heel groot verschil in ervaring. En daarnaast hebben we allebei een andere handicap. En is haar handicap een stuk verdeliger, zeg maar, minder nadelig. Dus hoe je het wil noemen dan de mijne. Ja, want wat is jouw handicap dan? Uh, nou, al mijn gewrichten gaan gemakkelijk uit te komen. Maar ook de gewrichten van mijn armen. Oh. Dus je kunt je wel voorstellen dat je dan met tennis... enigszins uh, een nadeel bent ten opzichte van iemand met een uh, gezond bovenlijst. Ja, dat maar. kan ik me voorstellen. Dus ik begin bij wijze van spreken elke set met een 3-0 achterstand. Dus het is gewoon... Uh, <laughs> een stuk moeilijker voor mij om uh, voor elkaar te krijgen... wat uh, andere dames voor elkaar kunnen krijgen, zeg maar. Maar, maar. Dus ik moet van betere huizen komen op andere gebieden. Maar is het dan ook echt zo, want ik denk dat heel veel mensen het lastig kunnen voorstellen... is het ook echt zo dat er gewoon één of twee keer per set dan je arm uit de kom vliegt? Nee, gelukkig valt me mijn arm wel mee. Kijk, ik weet welke beweging ik wel en niet kan maken. Maar ik kan bijvoorbeeld niet hard serveren, omdat ik gewoon mijn arm, als ik die boven mijn hoofd moet uitstrekken... daar gewoon weinig kracht mee kan zetten om maar een simpel voorbeeld te noemen, dus waar Esther heel hard kan te veren. zou ik dat nooit kunnen, hoeveel ik ook uh, train. En dat heeft niks met talent te maken, maar puur met fysieke mogelijkheden. Ja. En... Uh... Nee, maar ik heb wel elke wedstrijd dat ik inderdaad een knieschijf of zo terug, een, oh, terug op de plek moet zetten. Oh. Dat eventjes... En dat leidt wel een beetje af zo ja. tijdens de wedstrijd. Ja, het kan, ook het kan ja. natuurlijk ook de tegenstander een beetje uit de ritme ja, brengen. Hè? Dat, ja, dat is ook. Dat weer een ook. Je zet ook <laughs> ja, te kijken. Maar is dat nou, het was ook je dubbelmaatje, uh, Paralympisch goud gewonnen. Mm -hmm. um, en met wie ga je nu dubbelen? Ik heb uh, voor dit seizoen een Engelse dubbelpartner gevonden. Oké, okay. en op de Paralympics... Ja, nou, dat is pas dus over 3,5 ah, jaar, ja, dus dat weet ik niet. En op de Paralympics mag je alleen met een andere ja. Nederlander uh, dubbelen. En dat is nog veel te ver weg om te beslissen. Dus ik heb nu een uh, goede dubbelpartner gevonden in een Engelse. We hebben vorige maand voor het eerst gedubbeld en dat was uh, succesvol. Dus we hebben besloten de rest van het seizoen ook samen te spelen. En nou ja, ik uh, kijk echt uit naar het seizoen, want uh, de klik is er op de baan en hopelijk gaat het heel leuk worden en met mooie resultaten. Wat staat er voor jou de aankomende weken nog op de planning? Ik vertrek uh, 11 maart naar de Verenigde Staten om twee toernooien te spelen. Mm -hmm. Gaat uiteindelijk uh, uh, de, de sport Esther Vergeer missen als ambassadeur van de sport, of is het misschien ook wel weer heel erg goed dat er nu wat meer kans is voor anderen? Ik denk allebei. Ik denk dat Esther haar rol als ambassadeur en uh, gezicht van de gehandicapte sport en icoon. Uh, ja, heel goed vervuld heeft haar rol. En ik denk dat die rol ook nog niet uh, uitgespeeld is. Ik neem aan dat ze de komende tijd, niet alleen de komende weken... maar ook de komende jaren nog geregeld uh, in de belangstelling zal staan. En ik denk dat zij uh, van grote waarde is geweest voor de gehandicapte sport. Maar ik denk ook dat het heel goed is voor de gehandicapte sport in het algemeen... Uh, dat Nederland bekend raakt met meer sporters dan alleen Esther. Want we zijn... Ontzettend veel, het zijn tientallen uh, Paralympische sporters die in de wereld bij de top meedraaien. En ik denk dat het mooi is als uh, daar ook wat meer bekendheid voor komt. Esther Vergeer, toch wel, ja, misschien toch wel de Johan Kruijf van het rolstoeltennis uh, <laughs> te noemen. Maar het scheelt dat we met Marjolein Buijs een, uh, een mooie tweede erachter hebben staan. De Marco die, van Basten. Uh, de Marco van Basten ja. staat erachter. Marco van Basten <laughs> van het rolstoeltennis Marjolein Buijs. <laughs> Dank je wel ja, voor okay. je bijdrage. Graag gedaan.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 Ah, oh, redelijk, redelijk. Maar vandaag niet echt. Het gaat over vandaag, hè? Ja. Nou, ik hoop dat jullie me een beetje bij kunnen praten. Nou, gelukkig glijden we alle ja. vragen in. En is de vraag gewoon aan jullie. Is dit belangrijk? Moeten we het over een week weten of niet? Oh. Ja, want het nieuws van de dag kwam eigenlijk ver, ver, ver in de avond. Uh, minister Blok wordt gered door D66, ChristenUnie en de SGP. Er is namelijk een principeakkoord bereikt over de woningmarkt. En wie anders dan Ferry Mingelen was de eerste om te melden wat daar precies in stond. Uh, de huurverhoging zou maximaal 9% worden, die gaat terug naar 6,5%. Hypotheekrenteaftrek, eh, je moest hem in 30 jaar helemaal aflossen. Dat wordt in 30 jaar voor de helft. Maar fiscaal eh, blijft het hetzelfde ingewikkeld. Maar daar komen jullie vast wel uit. Eh, de BTW, die gaat eh, omlaag. Dat is om de bouwnijverheid eh, te stimuleren. Ja, en als je Ferry Mingle een beetje kent... dan gaat hij nog wel even door uh, met, met, met zijn relaas. Ja. Ja, het is politiek belangrijk, uh, voor veel woningbezitters ook. Uh, maar is het ook belangrijk voor jullie, Casper en Raymond? Gaan we dit nog weten of uh, zijn we dit straks vergeten? Dit ben ik uh, over een week wel weer vergeten, denk ik. Ja, is het uh, totaal onbelangrijk voor jou, die woningmarkt? Voor mij persoonlijk wel. <laughs> ik dacht, ik laat deze mooi aan kast boven. Want die is politieke roots. Maar zegt hij vergeten. wat? Ja. had ik niet verwacht. Ik ben niet zijn econoom, deze jongen. Ja, maar ik, die minister Blok die heeft het op het laatste aan laten komen. Die heeft met CDA gepraat. Is helemaal de mist ingegaan. En heeft nu net op het laatst toch weer. Heel veel dingen moeten opgeven om uiteindelijk tot een akkoord te komen. Dat ja. is toch politiek heel erg belangrijk, jongens? Het, het, het, en dat is ook belangrijk voor jullie. Ja, maar het is de Eerste Kamer nog niet eens door, hè? Dan moeten we nog een meerderheid krijgen. Dus, maar jullie zeggen weten of vergeten? <laughs> ik zeg vergeten. Daar ga ik met jou mee. Ja, en dan okay. vergeten we hem. Ja, Amerika, Ik die is nooit meer water. <laughs> Amerika die is in de band van uh, niet alleen de State of Junior, maar ook de klopjacht op Christopher Dorner. Deze op wraak zinnende ex-politieman, die schoot al uh, vier mensen neer, waaronder één, of eigenlijk nu twee, van zijn ex-collega's. En nu zou de Amerikaanse politie hem op het spoor zijn. En ABC News, die had de eerste geluiden van een vuurgevecht die daar plaatsvond met uh, die, uh, die Dorner. De kwaliteit is niet heel goed. Je hoort vooral heel veel geruis. Uh, hij is uh, op dit moment nog niet opgepakt. Uh, we hebben het allemaal gevolgd. Het huisje staat daar uh, in de fik waar die zou moeten zijn. Hadden jullie voor uh, vanavond al van deze man gehoord? Nee, ik niet. Nee. Ik ook niet. Ik zag het hier op tv malen. Oké. Okay. Is het dan de sensatie van de dag in Amerika en een klein beetje Nederland? Zijn we volgende week vergeten? Of is dit zo'n Na... soort filmverhaal naar... Uh, het is ja. echt verschrikkelijk dat die man op een soort wraakactie zint van zijn ex-collega's. Ja, ja het, is natuurlijk wel, het heeft wel veel impact. Dus ik zou zeggen dan weten dus dat we dit blijven Dat onthouden. denk ik ook. Barack Obama heeft natuurlijk al een paar, een paar keer aangekondigd... om eh, met maatregelen te komen met wapengebruik... En uh, ik denk dat dit wel belangrijk is. Ja, Dus vooral hetgeen wat Obama heeft geroepen... over die, al die wapenwetten die ja, worden, moeten worden ja. aangescherpt... dat is juist een aanleiding om dit juist wel te weten. Ja, dit, dit, niet, dit dit, niet dit specifieke geval. Maar over het algemeen uh, moet je dit wel onthouden, denk ik. Ja, misschien kan het uh, de discussie over de, over de wapens uh, ja. weer opdoen, Laaien. Ja, volgens mij is het duidelijk. Het is weten. Ja. Twaalf jaar lang was ze ongeslagen in het rolstoeltennis... en vandaag kondigde ze haar afscheid aan. Esther Vergeer, een fenomeen in de sport, En zelfs Johan Kruif was onder de indruk van haar prestaties. Als je, als je ja, in, namelijk in een rolstoel zit, dat wil zeggen dat je niet kan lopen. Dat is duidelijk. Als je dan gaat tennissen en je hoort wat ze allemaal moet doen... om op die baan een beetje die fout te halen... dan moet je het lichaam ontwikkelen. Als je het lichaam ontwikkelt, dan uh, kan je van je gewone stoelen... Een rolstoel naar het toilet, maar ook in de auto. Dus je kan een baas zijn over je eigen leven. En dat is wat Sportje brengt. Het had zo op een tegeltje gekund. Ja, een heel lang tegeltje zouden worden. <laughs> kennen jullie Esther Vergeer? Ja. Ja? Ja, ja. Kennen sorry, jullie Johan Kruijf? <laughs> nee, nooit van gehoord. Nee, maar, maar Esther Vergeer, dat is, uh, dat is wel een naam die bij jullie uh, bekend voorkomt. Ja, ja, ja, de Olympische Spelen heeft ze vier keer op rij gewonnen, dacht ik. Ik heb van de, toevallig vanavond nog Paul Wittemal gezien daar was ze de gast. Ja, ja nou, we hadden net, uh, net kregen we ook uh, te horen dat ze gewoon tien jaar ongeslagen was. Ja, 460 wedstrijden Nooit zo, één ik. wedstrijd verliezen. Ja. Pff, gaan we haar nu vergeten? Nee, ze ik heb de gehoord de spotlight. dat ze nog een, een afscheidswedstrijd dacht te gaan spelen... Ja, maar daarna dus weten we over nee, niet volgende week, maar weten we over een jaar nog wie Esther vergeer is. Wij wel. Wij wel, denk ja, ik, toch? Ja. Nou, nah, daar gaat het om. Maar ik vind het wel jammer dat, dat in Nederland aan sporters die lichamelijk gehandicapt zijn, minder aandacht wordt gegeven dan aan gewone. Het ging ook altijd over Esther Vergeer. Het was nooit een andere Paralympische sport. Het was altijd Esther Vergeer die gaat nu weg. De sport wordt een stuk leuker, volgens mij. Ja, dan kunnen we een keer andere mensen winnen. Ja, dat ja, wel, ja. Ze heeft genoeg concurrentie voor maar, maar als ambassadeur van de sport gaan ze misschien wel heel erg missen. Ja, dat denk ik, ik denk wel. wel. Dat is echt een boegbeeld voor de ja. Paralympische Spelen, Paralympische Sport in Nederland okay. in ieder geval. Maar gaan, ze, gaan we weten of gaan we dat nog herinneren? Of, uh? Ik denk het wel. Als je zo'n ja, record uh, waar. Nou, ik kan het bijna niet. Ja. Ja, nou, het is duidelijk. Van dinsdag 12 februari kunnen wij dus onthouden dat Christopher Doorner een gevaarlijk potje verstoppertje aan het spelen is. En dat rolstoeltennis vanaf vandaag weer een stukje spannender geworden is. We kunnen vergeten dat er voor minister Blok geen heilige heisjes zijn wat betreft de woningmarkt. En we weten nu dat Johan Cruijff ook een mening heeft over het <laughs> rolstoel. Tank. En wat voor één. En wat voor één. Ja, joh, ze zaten net aan ons aan tafel. Ze zijn snel naar hun uh, instrumenten Gaat snel, hè? toegerend. In deze uh, ontzettend grote, nou, hele kleine studio. Het is hier gezellig met Five in a Row. Dit is Dreams. wat uh, I'm going Five in a row, live in de studio. Het is het toch iedere week een voorrecht dat we dit soort goede muziek gewoon naast ons hebben staan, hoor. Dat is echt ja. een aanraken bijna, die sterren van de toekomst. Ja. In de tussentijd. Uh, ja. Nee. Ja, dat weet ik. Later dit uur zijn ze, zijn ze hier nog ja. één keer bij ons in de, in, de, in de studio. Bij ons hier nog steeds wakker. In tussentijd is uh, president Barack, Barack Obama al begonnen... aan zijn State oh. of the Union toespraak. Um, hij heeft het net gehad over de bezuinigingen. En hij zal het zo over de fiscal cliff hebben. En Het mooie is, normaal heb je altijd de full text. Die, uh, die gooien ze dan uh, eigenlijk, uh, ja, verspreiden ze die. En wat er nu uit is gekomen, dat een van de belangrijkste dingen... is dat Obama het uh, minimumsalaris van... Uh, ja, vanuit de overheid zal verhogen naar 9 dollar. En dat, dat is voor, uh, voor, de, voor de minder bedeelden in, uh, in Amerika is dat een hele belangrijke. Een cadeautje. En hij heeft een blauwe stropdas om. Hij heeft een dat stropdas is ook heel dus belangrijk, om. heb ik de vorige keer geleerd <laughs> bij de stad View. Ja. Goed, we gaan het hebben over uh, eigenlijk mijn uh, kinderdroom. Want toen ik als kind voor het eerst door de Efteling liep. Toen droomde ik altijd van om zelf zoiets moois te mogen ontwerpen. En iets soortgelijk moeten de ontwerpers van Joravision vroeger gedacht hebben. Ja, het verschil alleen met Anne is dat zij hun droom wel werkelijkheid hebben laten worden. Joravision heeft de orde binnengekregen om een pretpark te ontwerpen aan de Zwarte Zee in Rusland. Aan de telefoon de creatieve leider van het project, Simeon van Tellingen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, hoe komt een uh, bedrijf als, als u in, uh, ja, bij een Russisch iemand terecht? Ja, uh, nou wij gaan veel naar beurzen uh, toe. Uh, dat zijn speciale beurzen voor de themaparkenbranche eigenlijk. Daar worden uh, rijdt uh, verkocht, achtbanen, attracties, uh, maar ook decor. Uh, en daar hebben we eigenlijk uh, de klant uh, ontmoet, de, de Russische klant uh, in, uh, in Anapa. Uh, daar, kom, daar komt de klant uh, vandaan. Ja, en, en zij, ja. hebben, zij hebben zeg maar een, een, een, een, een ja ze ver, hebben al twee waterparken en een, een hotel en een vakantiecomplex en ze willen nu zeg maar een, een attractiepark gaan gaan bouwen en toen kwamen ze bij jullie terecht ja ja ja ze hebben ze eigenlijk gevraagd aan ons, van uh, kunnen jullie met een plan komen, een eerste, uh, een eerste plan. Uh, ze waren nog niet meteen overtuigd uh, dat ze met ons uh, in zee uh, zouden gaan. Want er zijn natuurlijk uh, veel spelers uh, op de markt. Daar hebben wij dat uh, plan uh, uitgewerkt. Dus uh, een, een, ja, een soort plattegrond gemaakt van het park met het concept. En uh, dat hebben we gepresenteerd aan uh, de klant uh, in Orlando, in, uh, in Florida. Dat is ook uh, zeg maar waar de grote beurs uh, altijd uh, is en uh, waar ook veel themaparken in de Beurt zijn. Dus dat is ook handig om met de klant, zeg maar, wat, wat parken te zien. En ze waren heel enthousiast over ons, uh, ons concept. En uh, ja, uh, daarom uh Daarmee is eigenlijk deze opdracht voortgekomen om uh, eigenlijk het hele park te gaan ontwerpen van, uh, van A tot Z. Ja, maar dan kan, kan ik me dan voorstellen dat, dat jullie bij zo'n presentatie, uh, dan, ala dat spelletje rollercoaster-tycoon, waarbij je dus zeg maar je eigen uh, pretpark moet bouwen op de, op de computer. Uh, ja. Het eigenlijk op die manier uh, toont aan, aan die Russen? Of, of hoe gaat dat? Nou, Rollercoaster Tycoon, dat is, echt, uh, dat is natuurlijk een heel uitgekleed uh, iets. Maar wel een veel gespeeld, gespeeld als kind. Je ja, ja, hebt vast ja, veel gespeeld als kind. Ja, ja. Nee, we hebben het allemaal wel eens uh, inderdaad uh, uh, bekeken. Uh, ja. Alleen de opties ja. zijn heel beperkt in het spelletje, zeg maar. Uh, nee, wat, wij, uh, wat wij vooral doen, wij, maken, uh, wij ontwerpen themaparken. En, en niet echt alleen maar rijparken. Dus wij ontwerpen echt een verhaallijn. Uh, rondom een park, dus, uh, ja, met een bepaald thema. In dit geval uh, gaat het over uh, de Zwarte Zee. Dat wordt ook het thema van het park. Um, en wij, zetten dan, uh, ja, wij, wij bedenken dan attracties met, met, met bepaalde thema's die daarin passen. En dat is ja, in rollercoaster tycoon is, is, het, is het toch wat meer uh, ja, alleen maar loftattracties neerzetten. <laughs> en uh, ja. dat is toch een ander verhaal. Ja. Maar, het, maar het, het moet toch wel heel erg lastig zijn om alles wat in je hoofd zit... In, ik bedoel, in je hoofd wil je het zo gek, zo extreem, zo mooi mogelijk maken om dat dan echt nog neer te zetten bij de Zwarte Zee. Zit er op dit moment ja. nog een, een, een limiet aan, aan de fantasie die je hebt? Of kan je inmiddels bijna alles wat je bedenkt ook daadwerkelijk neerzetten? Nee, er zit, er zit een, zeker een limiet aan, eigenlijk op twee vlakken. Dat is eigenlijk het technische vlak. Want wat, wat is er haalbaar om te bouwen... Uh, qua veiligheid ook. En uh, ja, wat kunnen we überhaupt uh, technisch bereiken? En een andere vlak is het budget uiteraard. Want, uh, in Rusland ja. zit toch wel geld aan de Zwarte Zee? Ja, ja. <laughs> precies. Nou ja, we hebben <laughs> natuurlijk wel een budget uh, gekregen uh, van de klant, dus daar moeten we wel mee, mee werken. Daar hebben we al rekening mee gehouden met het eerste plan wat we uh, ja, aan de klant ook hebben uh, neergelegd. Maar ja. ja, dat wordt echt een thematisch park. Maar wie, wie is de klant eigenlijk? Is dat dan zo'n zo zo zo man die heel veel geld heeft verdiend met, de, met olie daar en die denkt, weet je wat, ik wil een nieuw speeltje zoals Abramovic, uh, Chelsea, ooit gekocht heeft uh, de voetbalclub, laat ik een keer ja. een eigen pretpark bouwen? Nou, het is eigenlijk, nee, nee, hij heeft het geld niet verdiend met olie, maar uh, echt met, uh, het is echt een ondernemer in, met, uh, in, de, ah. in de entertainment okay. het, is, het is geen speeltje van hem, hij wil echt geld verdienen met het pretpark. Ja, ja. Nou, hij heeft ook al twee waterparken en een vakantiepark en hotel, dus hij wil eigenlijk zijn, zijn, zijn uh, entertainment uh, gaan uitbreiden uh, met, met een attractiepark, uh, om, om nog meer mensen naar dat stadje te lokken uh, in, uh, in Anapa, in Rusland. Ja. Ja. Tot slot, uh, wanneer uh, kunnen de Russen plaatsnemen in uh, de door jullie ontworpen achtbanen en parken, et cetera? Um, ik denk, uh, nou, we gaan nu eerst ontwerpen. Dat, dat ontwerptraject uh, dat duurt een jaar. Dus dat is best wel uh, heftig. Uh, dat doen we met veertien met, mensen ongeveer. En uh, ja, we gaan ja, elk klein dingetje van, van kleine elementen tot, tot enorme attracties ontwerpen. Dus voordat we dat hebben gedaan zijn we een jaar verder. En dan uh, het bouwtraject is meestal twee jaar. Dus ik denk uh, uh, over drie jaar, vier jaar dat het uh, zal staan. Ja, in, uh, gaaf zeg. Ik weet niet hoe het met jou zit erom... maar ik heb echt zin om weer rollercoaster tycoon te spelen. Ja. <laughs> <laughs> nee, en jij mag het ja. dus in het echt e gaan doen. Uh, Sineon vertellingen ja, ja. van Jorafis. En ze mogen dus een pretpark gaan bouwen aan de Zwarte Zee. Dankjewel dat je er even over ja. wilde vertellen. Oké, okay, graag gedaan. Het is uh, twee minuten voor uh, half vier. En zometeen gaan we luisteren naar Rens Goosling... onze zeventienjarige sterverslaggever. En die heeft op zijn kop gekregen van zijn vader... omdat hij zijn eigen band niet kan plakken. <laughs> en wat doet dan die ongelooflijke held? Die gaat leren fietsband plakken. Nou, heeft hij wel wat aan. Dat is zo meteen op Radio 1. Waar wij ook wat aan hebben is... Het Nieuwsminuutje met Annette Schut. The State of the Union van president Obama is een kwartier geleden begonnen. Hij begon positief. Steeds meer Amerikanen kopen een Amerikaanse auto... en steeds minder gebruiken ze olie afkomstig uit het buitenland. De speech van Obama is live te volgen op onder andere CNN. Twee leden van de Hells Angels horen vandaag of ze schuldig zijn... aan de handel in wapens, hennep en lidmaatschap van een criminele organisatie. Naast die twee Hells Angels staan ook nog zes andere verdachten terecht. Volgens justitie zat de criminaliteit heel diep in de afdeling. De officier van justitie eiste vijf jaar cel tegen de 53-jarige Evert van de K. Tegen de zeven andere verdachten eiste de officier straffen tot twee jaar cel. De aanklager noemde het schokkend hoe gemakkelijk van de K aan wapens kon komen. En het Thaise leger heeft woensdag 17 rebellen gedood. Ze maakten deel uit van een grote groep die een militaire basis aanviel in het zuiden van het land. Zo meldde het leger. De militairen waren voorbereid op de aanval. Ze hadden een tip van omwonenden gekregen. Volgens het leger zijn geen militairen om het leven gekomen. Er wordt vaker zulk geweld gebruikt in Thailand. Verschillende groeperingen proberen er onafhankelijkheid van het overwegend boeddhistische Thailand te bewerkstelligen. Het nieuwsminuutje. Dank je wel, Annette. En, uh... Laten we gelijk ook maar even uh, verder gaan op wat jij jouw eerste bericht was namelijk de State of the Union. Hij is nu bezig en uh, as we speak is uh, Obama natuurlijk antwoord. Laat me even luisteren naar wat hij zegt. Let me repeat. Nothing I'm proposing tonight should increase our deficit by a single dime. It is not a bigger government we need, but a smarter government that sets priorities and invests in broad-based growth. We krijgen nu natuurlijk het uh, applaus. In het uh, kort, uh, volgens mij stippen we perfect een punt aan. Hij zegt namelijk dat alles wat hij vandaag vertelt over de toekomstige plannen... gaat niet bijdragen aan het uh, begrotingstekort, het ontzettende begrotingstekort dat Amerika toch heeft. Hij wil dat het allemaal slimmer wordt aangepakt en niet, uh, niet groter. Ja. Dan een uh, heel ander onzinnig feitje wat ik net, uh, wat ik net tegenkwam. <laughs> Namelijk dat er één iemand niet mocht komen. Dat was de Secretary of Energy, Stephen Chu. En dat is wel met een goede reden. Uh, mocht er de bom vallen op de State of the Union... dan is er in ieder geval één iemand... Die het overleeft. Want ja. Steven Chu die zit dan nu echt in een bunker naar deze speech te kijken. <laughs> voor het geval dat iedereen en alles weggevaagd wordt. dan is er nog iemand om het land te besturen. Steven Chu. Laten we vooral niet uh, hopen dat uh, dat gebeurt. We proberen nog contact te leggen met uh, onze, een van de mensen die we vaker bellen als het om uh, Amerikaanse zaken gaat. Bertine Moenaf. Haar licht te laten schijnen. En anders in uh, nu al wakker nog veel meer over de State of the Union. Onze 17-jarige verslaggever. Rens Gooseling werd deze week voor de zoveelste keer door zijn vader op de vingers getikt omdat hij weer een lekke band had en zelf geen band kon vervangen. Daarom ging Rens vanmiddag langs bij fietsenmaker Paul Haver om dat te leren. Ik was afgelopen week aan het fietsen en toen ben ik ergens doorheen gereden. Ik heb zelf mijn band proberen te plakken, maar volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan. Nou, er zit nog een beetje lucht in. Je hebt hem alleen... Ja, het kan beter. Ik laat hem nu even leeglopen. Zo. Hij, is, hij is leeg. Er maar... zat, zat nog wat lucht in. Nou ben ik 17 en... Ik heb nog nooit eigenlijk mijn band geplakt. Hoort u dat vaker? Ja, de jeugdvertegenwoordiger, die kan heel goed overweg met toetsenbord. En als de muis kapot is, dan hebben ze binnen 10 minuten hebben ze alles geregeld voor de computer. Maar met de fiets, ach, is allemaal niet belangrijk. En uh, nou ja, goed, daar zijn wij voor. Daarom ben ik hier vandaag. Kunt u mij leren om de band te vervangen? Dat kunnen wij wel eventjes gaan doen, ja. ja jij gaat het doen, hè? Nog beter. <laughs> Ga ik even wat gereedschap pakken. Okay, wat moet ik doen? Nou, je begint eerst uh, hier het moertje los te halen van de rem. Dan pakken we even een steeksleuteltje 10 voor. Oké. Okay. Andere kant op. Ja. Dan gaan we de asmoeren losmaken. Sleuteltje 15. Juist. Oh ja. en nog een slagje. Dan kan het kabeltje eruit. Zie. En nu? Dan nou zit het wiel altijd een beetje geklemd. Omdat jou, uh, jouw assen zitten ja, een beetje vuil tussen. Dus je kan best even zo'n klap op de band geven. En dan valt het wiel er vanzelf met een noodvaart uit. Dus wel tegenhouden. Zit je me nou uit te lachen hier? Ja, toch. Juist. Dan heb je het wiel in de hand. Nu je alleen maar de buitenband eraf te halen. Binnenband weggooien en een nieuwe erin. En dan weer monteren. Even het ventieltje helemaal. Uh, alles losdraaien. Moet je het er allemaal af of hoe je Je hebt het echt nooit gedaan? Ja. gedaan. Ik heb het echt nooit gedaan. Nee. Ja. Is voldoende. We halen gewoon even voor het gemak allebei de banden eraf. Hij is al één keer geplakt. Nog een keer geplakt. En nog een keer geplakt. Dus die is echt wel aan vervanging toe. Dus we gaan een nieuwe binnenband erin leggen. Okay. En dan gaan we eigenlijk in de omgekeerde volgorde weer te werk. Okay. Ik heb hier al een nieuwe binnenband klaar liggen voor je. Het beste kun je nu de buitenband even half om de velg heen leggen. Dus met één kant om de velg. De band die moet zeg maar weer helemaal in de buitenband vallen. Ik druk hem erin. Jij schroeft alles er weer op. Ja. Ver genoeg? Ja. Oké, okay, ja, hier zitten we natuurlijk, uh, hebben we natuurlijk alles uh, bij de hand. Dus ik pak even de pomp. Want dan is het makkelijker om de binnenband uh, iets op te pompen. Dan kun je makkelijker de binnenband uh, tussen de buitenband en de velg krijgen. Okay. Om hem daarna met de hand zeg maar, helemaal passend op je velg uh, te monteren. Nog een beetje. Ja. En dan haal je de pomp er even af. Zo. En nu gaan we de buitenband over de binnenband leggen. Ik help je een beetje mee aan deze kant. Zie je, dan zie je zelf al wel dat die mooi uh, gelijk loopt met de buitenband. En nu uh, de andere kant van de buitenband om de velg heen. Nou, we hebben geluk. En dan knijpen we even in de handrem. En dan voelen we, dat klopt wel. Nou, die voelen gelijk aan, dus dat lijkt helemaal goed. En nu gaan we hier dat einddopje weer opzetten tegen het rafelen. Okay. Kijk, nou zit hij goed vast. Prima. Dus, Paul de fietsenmaker, we hebben mijn, we hebben mijn band verwisseld. Want hij was al zo vaak geplakt, hier moest echt een nieuwe binnenband in. Hé, hey maar uh, is, is zo'n fiets nou jouw lust in je leven? Nou, het is de combinatie van, hè. Het is een beetje met de handen bezig zijn, met de mensen bezig zijn. En, uh, nou ja, daar kan ik wel aardig mijn draai in vinden, ja. Maar je merkte dat, dat dat bij mij niet zo was? Nou ja, ieder zijn eigen vak, hè. Nou, is mijn moeder er ook. Mama, ik hoef niet altijd nou mijn band te gaan uh, verwisselen, toch? Nou, dat weet ik nog niet. Weet je dat papa er blij mee is dat ik het nu kan? Heel blij. Toch. Heel, heel, heel erg herkenbaar. <laughs> zo lang heeft mijn vader gezeten en ik kan het eigenlijk nog steeds niet. <laughs> hij sluit niet uit dat hij in de toekomst met Katy Perry gaat trouwen. Hij is inmiddels acht maanden met haar samen, maar er zit misschien iets moois aan te komen in de toekomst. Ik heb die de jurk toekomst. gezien, ik geef hem geen ongelijk. Dit is John Mayer, Perfectly Lonely. Toch veel veranderen in 3,5 jaar. In 2009 had hij Perfectly Lonely. Was hij helemaal goed alleen en nu wil hij trouwen met Katy Perry. Ik geef hem geen ongelijk. John Mayer hier op Radio 1. Nou, Waar u misschien de hele dag heeft gewerkt... en niet in de gelegenheid bent geweest om televisie te kijken... Hebben wij daar iemand voor die, uh, ja, die inmiddels met vierkante ogen... hier in onze studio zit? Annette Schut? Ja, zeker. Ik heb de hele dag gekeken, met heel veel plezier. En ik heb eigenlijk maar drie woorden. Het is afgelopen. De ene helft van Nederland heeft nu waarschijnlijk geen idee... waar ik het over heb. En de andere helft heeft nu een snotneus, koorts en ruzie met zijn vriendin. Daarmee een week nodig om bij te komen en uit te brakken. Een tipje van de sluier. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Efteling. Ja, dit programma gaat namelijk over hoe kan het ook anders de carnaval carnaval carnaval en dat levert of je er nou van houdt of niet fascinerende tv op En uh, die hossende massa op de heli-helikopter heli, heli, die, uh, die hierbij hoort... heb ik gezien op Omroep Brabant. En dat is ook een vermakelijke televisie. Want als zelfs dit nummer van de heli-helikopter... Heli, heli, uh, op de compilatieuitzending van Omroep Brabant bij de hoogtepunten hoort... nou dan weet je dat er nog veel meer moois komt. Zoals ook dit hoogtepunt. De dronken presentatrice Mout geeft een rondleiding... door de studio van Omroep Brabant. Doe jij de beveiliging? Ja. Oh, dus heb jij nog geen kogelvrij vest aan? Nee, ik nodig hier. Hoe kom je nou zo breed? Goed eten. Hey, echt alleen eten of doe je ook echt... Uh... Nee, nee, nee, ik train ook. Uh, ja. Ik zou ontslagen worden hoor, als ik hier dronken rond zou lopen. Ja, maar met de carnaval in Brabant is geloof ik alles uh, geoorloofd. Mag alles, ja. ja. Nou ja, goed. Ik was dus aan het zeppen langs die regionale omroepen.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 Nog slechter? Ja. Ja, die kunnen helemaal niet lopen. Ja, nog slechter. En dan is het wel heel vervelend dat die ondergrondse container... dus ik herhaal het nog maar een keer, 100 meter weg staat. Maar ja, die rampgevallen kunnen sowieso nergens heen. Dus uh, dat probleem lijkt me ook wel Het klonk wel echt heel erg alsof je naar een uitzending van Peter R. de Vries... Uh, zat te kijken met die voice-over van survival. Ja, en er zat ook nog een heel jolig muziekje onder. En dan zag je die mevrouw met die rolstoel versneld afgespeeld naar de container lopen, ja. <laughs> oh jee, je moet wat, ik snap het ook wel. En als laatste heb ik nog een tip, die hebben jullie net gemist. Ik heb hem vandaag in de herhaling gezien, maar eigenlijk was hij van gisteren. Een documentaire van Frans Bromet over liefdestattoes. GNDR hey, staat voor? Remy en Romy. Ja, voor Remy en Romy, <laughs> voor ons alle twee. Remy en Romy. Nou, ze zijn van voor elkaar gemaakt. Ja, ze zijn voor elkaar gemaakt, Remy en Romy. Althans, dat denken ze tenminste. Daarom laten ze nu elkaars naam en die twee R'en in elkaar op hun arm tatoeëren. Maar ja, uit uw docu blijkt natuurlijk snel. Dat kan je beter niet doen. Ik heb een uh, tatoe uh, twee jaar geleden met mijn ex gezet. Nou, we zijn nu uit elkaar. <lacht> ja, <lacht> ook voor elkaar gemaakt. Die dat zei. zeg maar toch <lacht> gewoon genoeg. Nou, wat ik wil zeggen, dan wil je die stomme tatoe niet meer. Want wat, wat stond er eerst dan, uh, waar je nu overheen gaat? Nou, dat stond eerst En dat betekent liefde overwint alles. Ja. Nou ja, niet dus. Dus, dus niet? Nee. Ja, dus niet? Nee, niet dus. Dus laat dit gewoon een les zijn... voor iedereen die het in zijn stomme hoofd haalt... om een tattoo te nemen met de naam van je geliefde erop. Want, nou ja, de kans is veel te groot dat, dat je er niks meer aan hebt. Oké. Okay. Dat was hem weer. Nog een wijze les ook zo aan het einde van het Medio-Zicht. Dank je Annette. Daan. Er komt bij ons net het, uh, het, een breaking news binnen... dat uh, de Amerikaanse politieagent Christopher Dorner... Die, waar al dagenlang een klopjacht op is... Uh, die klopjacht is voorbij. Uh, CBS News meldt zojuist dat uh, agent Dorner uh, ja, dood is gevonden. Uh, meer details zijn er nog niet bekend. Uh, maar ongetwijfeld dat Annette Schut uh, in haar uh, nieuwsmenuutje... Uh, meer tekst en uitleg uh, voor ons heeft. Ja, even kort nog het uh, verhaal voor de mensen die totaal gemist hebben. Die Christopher Dorner die is een paar jaar ontslagen bij de politie, is daardoor, of misschien had hij daarvoor al psychologische problemen, is zo in een wrak geworden dat hij op zijn Facebookpagina een lijst heeft gehad met, gezet met ex-collega's die hij wilde vermoorden voordat hij zelf uiteindelijk zelfmoord zou willen plegen. Uh, hij is, uh, uiteindelijk heeft uiteindelijk er één vermoord met nog twee andere omstanders daaromheen. Grote klopjacht geweest daar in Los Angeles. En uh, vandaag kwam al het nieuws dat uh, ze dicht waren genaderd... dat er al eerder een uh, vuurgevecht was... waarbij die weer uh, twee agenten verwond had, één zelfs doodgeschoten. En nu ja. is dus het nieuws dat de klopjacht voorbij is... en dat er Onder welke omstandigheden weten we nog niet. Het is uh, is uh, neergeschoten. Het was menens, want er lag een beloning van 1 miljoen dollar klaar voor de gouden tip. Uh, dus de klopjacht was heel erg, uh, heel erg groot. En het is, uh, het is niet vrij gebruikelijk dat, uh, dat de, de overheid een uh, beloning van 1 miljoen dollar uh, uitreikt... op het moment dat je de gouden tip hebt. Dus, uh, maar meer daarover later deze nacht. Want uh, eerst uh, willen we nog even praten met uh, een stuk luchtiger volgens mij. Geen moord en doodslag, toch? Bij Five in a Row, Max? Niet voor zover ik weet. <laughs> Bij ons in de studio, u heeft het vast meegekregen, vijf in a row, zes heren. En uh, Max is hem aangeschoven, de toetsenist. Ja, en, ja dat uh, uh, Wij hebben heel vaak wel grotere bandjes, maar uh, zelden blazers in, uh, in de studio. heb ik maar één keer gehad in drie jaar. Is dat nou zo'n ontzettende toevoeging om een saxofoon erbij te hebben? Nou, uh, wij vinden zelf allemaal van wel. Want uh, als je de saxofoon weg zou strepen, dan heb je eigenlijk de standaard bezetting voor een popbandje. Maar door die saxofoon erbij hebben wij toch voor ons voor ietsje meer... Ja, soul, funk, hoe je het wil noemen. Ja, hebben we daar een vleugje meer van in, in onze muziek zitten. En dat is, vind ik, wat uh, een beetje een soort van onze eigen stijl creëert. Ja, want als we, als we <coughs> zouden moeten duiden, wat voor muziek maken jullie? Ja, dat is lastig. Um, nou, ik, zou, ik zeg altijd pop slash funk. ja pop, funk, beetje soul. Ja. Vrolijk in ieder geval. Ja. En nu ja. is het akoestisch, we moesten het nog voor jullie zeggen. Normaal is het uh, elektronisch en versterkt. Wat gebeurt er als er optreden is uh, gewoon met... Uh, wat um, gebeurt er dan op zo'n podium? Is het één groot feest? of ja, er een een beetje feest. Moet nee, er nog je... aan gewerkt worden? Nou, uh, we, we zijn nu denk ik uh, anderhalf jaar bezig. En we zijn nog keihard, keihard bezig om beter, groter te worden. Gewoon leuker, groter feestje. Ja. Hoe komen jullie, zijn jullie bij elkaar gekomen eigenlijk? Uh, een deel van de band kende elkaar al. Gewoon vrienden, school, ja, dat, dat gedoe. En, uh, nou, via onze lokale muziekschool zijn er, zijn er andere mensen bij, in, bij ingerold. Uh, da, dat is de saxofonist, Kasper, en uh, de zanger Jeroen. Kijk, en uh, welke lokale muziekschool is dat? Uh, Quintus in Kampen, vlakbij Zwolle. Ik weet niet of het jullie iets zeggen. Eh, kampen wel. Maar dit is de muziekschool niet echt? Nee, nee, nee dat is wel in Kampen. <laughs> is het een beetje Kampen Rock City of is het heel saai eigenlijk? Nou, uh, voor een klein stadje gebeurt er heel veel muzikaal gebied. Hmm. Uh, nou, je, je hebt dus de, de quinterschool. we hebben een, klein pop, uh, een kleine poppodium, uh, Tukin heet dat. <laughs> en voor de rest, nou, om de zoveel tijd, dan wordt er iets groots georganiseerd en dan worden alle gereformeerden opgetrommeld. En er staat er ineens duizend man op de kade en dan ligt een ponton in de IJssel. Hebben jullie dat... daar ook gestaan? Uh, nee, maar volgend jaar wel. En als het goed is komen wij op een van de betere tijdstippen, dus connecties hè. Jullie hebben in januari een EP uitgebracht. Dat klopt. Wat, uh, wat, wat kunnen we daarop uh, op horen? Wat, wat, wat, uh, wat, ja, nou, dan nou kom ik eigenlijk weer een beetje terug op diezelfde vraag. Over die pop, soul, funk. Maar dan wil ik toch weten. welke kant jullie dan meer op neigen bij zo'n EP. Nou, die EP, dat is onze allereerste EP. Dus uh, dat was een big happening voor ons. Heel veel geregeld. Hebben we een half jaar lang naartoe gewerkt. Mm -hmm. En uh, het resultaat waren zes nummers. waar we zelf heel erg tevreden mee zijn. Maar um, voor ons is het meer een, een tussenstand. Want omdat we nu al zoveel meer hebben gespeeld, zijn we al veel meer gegroeid. Dus het niveau is al wat gestegen, als ja. ik dat mag zeggen. Mm -hmm. en, dat mag. Um, dankjewel. <laughs> en, um, nou, het is absoluut niet voor de verkoop, maar het is gewoon echt promotie. Je, ja. We willen gewoon onze, onze muziek verspreiden. En uh, hopen dat mensen het leuk vinden. En lukt die promotie een beetje? Volgens mij wel. We zitten hier toch? Ja, dat klopt. We zitten dat hier. Ja, ja, ja, Helemaal goed, helemaal goed. <laughs> maar eh, als mensen dit ook nog echt live willen zien zoals wij het nee. hebben kunnen zien... en dan nog, ook nog elektrisch versterkt en dat grote feest... waar spelen u de komende tijd? Uh, de, nou, Dan moet ik eventjes naar de rest van mijn band kijken. Uh, of geef je... 9 maart. 9 maart? 9 maart in uh, Hedon popfront. Oh ja, ja, ja de, in het popfront uh, na, naast het Hedon in Zwolle. Kijk, en uh, waar, uh, waar kunnen we alles nog eens rustig nalezen? Uh, op onze site www.5inherow.nl Nou, je kan ons vol... 1p hm? downloaden, iTunes... eigenlijk kunnen nou, Ik was nog niet klaar, kijk, on on onze <laughs> saxofonist houdt van praten en van onderbreken, toch? <laughs> ja, ja, ja. En daar is hij heel erg goed in, zelfs als hij eigenlijk niet aan het woord moet zijn. <laughs> Laat hem dan vooral ook zo weer op zijn saxofoon ja, blazen. Inderdaad. Ik zou zeggen, ga weer achter je, je toetsenbord staan. want we willen. Maar, mag ik bijna? Ja, mag tuurlijk. Ja, sorry. Want, uh, want ik bedoel, als we het over promotie hebben... dan moet ik dat ook, moet ja, ik dat ook doe, doen, hè? Ja, doe nu. Nou, je hebt uh, onze Twitter, 5 in a row band. En uh, nou, de, de site had ik al genoemd. Mm -hmm. De EP is Something Colored. Die is op iTunes verkrijgbaar. En je kan op Spotify luisteren. Dus ik zou zeggen... Doen. Kijk. Kijk. En dan is het nu zaak dat je als uh, weer naar je, ja. je instrumenten. gaat. Ik spring gaat. over alle draadjes <laughs> En uh, je moet natuurlijk dan de woorden die je net hebt gezegd... extra kracht bijzetten door een fantastisch nummer te spelen. Want dan uh, krijg je pas echt... Ja, uh, ah, komt helemaal goed. Heel goed. Okay. Uh, en dan kunnen wij nog zeggen dat we zometeen uh, nog gaan bellen... met uh, de archivaris van AGOVV. De overleden professionele voetbalvereniging. Alles verlaar. wordt geveild. En uh, ja. hij blijft daar dan ongeveer alleen achter. Zometeen horen we zijn verhaal. Maar eerst een beetje. Misschien ook om hem op te vrolijken. De vrolijke funk in de nacht. Function is dit van Five in a Row. You act you care a little But you can barely breathe Acting so committal, but why you stand across the street? You look so cute and shy, you fade me when I walk by. But you keep on nagging to me, and it is getting madder, agree? But though you girl, I check up on your style, the way you smile. They know, and I know, You can afford it, you're harder than child. I like your hair, your dress, I was impressed. But you keep on nagging to me, and it is getting madder, agree? No one, you're so shy. About the deep sadness of the world and saving in blue sky You keep on thinking to me And it is getting madder at me Knowing you, I don't know why But you're so damn attractive Come dance with me around back now. <sighs> One more time. dat hier mocht zijn. <laughs> Funk uit Kampen, dat ik het ooit nog mag meemaken hier op Radio 1. Super bedankt, jullie waren 5 in a row. 5 in a row.nl, ik zeg het nog één keer. En uh, ga dat zien, allemaal live. Agio VV is niet meer... Eh, nee, dan moet ik heel anders beginnen. Agio VV is niet meer. En dat kwam voor veel fans als een mokerslag aan. Alsof die wetenschap nog niet genoeg is... gaat deze week de hele inboedel van de club in de veiling. Wilt u nog eens een trotse eigenaar worden van de Klaas Jan Huntelaar Tribune of in het bezit komen van Pak een Beet 40 Stuartjassen? Dan kan dat dus voor mensen met een agov hart gaan de echte collectors item in de verkoop. Wie weet ook wel voor clubarchivaris Gerrit Kersen. Meneer Kersen, goedendag. nacht. Goedendag. Bent u de eerste klap voor het verdwijnen van profclub AGOV al te boven? Nou, niet, uh, niet helemaal, natuurlijk. Ik loop uh, 43 jaar bij die club. Dus uh, ja, dat doet uh, geweldig uh, pijn. En doet het dan ook nog extra pijn dat er vanaf deze week... ook daadwerkelijk alles ook verkocht wordt? Dat alle tastbare zo'n beetje nu onder de hamer verdwijnt? Ja, dat, dat zeker. Ja, want uh, wat, wat, ik, ik had het over de klaas Huntelaar-tribune... maar wat gaat er dan allemaal wat u na aan het hart gaat uh, nu uh, ja, in de verkoop in? Nou ja, dat gaat eigenlijk alles van in de, in de verkoop. Zelfs uh, de, de, uh, het kantoor en alle spullen die dus toebehoren aan de, aan de profdak... Dan is er dus deze week, deze week zijn dus de, die, die, ja, wordt die hele inboedel wordt, uh, wordt geveild. Uh, ja. Staat u straks dan vooraan om ook, uh, om ook uw slag te slaan? Nee, ik st sta daar niet voor in de rij. En uh, zelfs ik zal daar helemaal niet uh, naartoe gaan. Omdat ik heel veel dingen zelf uh, uh, uh, vervaardigd heb die, uh, die nu bij de proftak nog in de kast uh, liggen. Ik maakte ieder jaar, omdat ik ook teammanager was bij de ProfTAC, maakte ik ieder jaar een, een jaarboek met alle dingen die dus in het hele seizoen bij de club gebeurden. Ja, dus, dus, dus u... die, die dingen die heb ik dus allemaal zelf. Ja, dus u heeft, u heeft in principe al nog, nog tastbare herinneringen nu thuis liggen? Ja, ja, ja. Is het, is het ook zo dat het eigenlijk... Het gaat nu allemaal de verkoop in. Ze proberen nog een paar cent aan te verdienen. Maar zou eigenlijk niet alles naar mensen zoals u moeten gaan? Mensen die echt jarenlang alles gedaan hebben voor die club... en dat dan nog als een soort herinnering mee kunnen krijgen? Nou ja, wat, wat zijn herinneringen dan? Wat, wat moet ik uh, bijvoorbeeld met uh, stuartjas, yes, uh, een, een tribune waar ik ook uh, helemaal niks nee. mee uh, kan natuurlijk. Je ja, ja, ja. kan slechts uh, maar bij me in de tuin zetten. Ja, ja. <laughs> nou nee, ja, het is een mooi aandenken toch? Het is een mooie tribune ja. de Klaas en Unterlaat tribune. Ja, zeker. Uh, goed, uh, dat zijn dingen waar je uh, als archivaris helemaal uh, niets aan hebt. Nee. Nee. En uh, omdat je, dat, uh, wat ik zei, je, je hebt natuurlijk al die dingen die, uh, die dus, uh, de laatste jaren uh, zijn uh, gebeurd... ...heb ik allemaal zelf uh, verzameld. Ja. Dus ja, dan, uh, dan houdt het op een gegeven ogenblik op. Dan nou, kan je wel naar een veiling gaan, maar wat moet je, moet je daar halen? Een shirt? Nou, ja, ja dat heeft allemaal geen zin. Even voor u persoonlijk, want ja, u stelde net al dat u uh, ruim 40 jaar uh, uh, verbonden bent geweest aan AGOVV. Uh, dan kan ik me voorstellen dat het nu koud twee maanden later, na de, na, ja, na de opheffing in principe, uh, ja, dat, dat u in een gat valt. Wat, wat doet u nu met uw tijd? Ja, dat, dat ben ik nog niet helemaal uit. Ik, ik ben natuurlijk uh, zelf uh, AOW'er ondertussen. Dus uh, ja, het, het is een, een enorm gemis. Uh, normaliter ging ik uh, s' ochtends naar de trainingen. En uh, ja, dat, dat zijn allemaal dingen die zijn allemaal weggevallen. Ja. Dus ik moet daar nog een, uh, ja, een invulling aan gaan geven. En dat, uh, daar ben ik nog niet uh, over uit. Zou, zou dat eventueel bij een andere club kunnen zijn? Ja, je weet het maar nooit, zeg ik maar. Je moet nooit zeggen van nee, nee, dat doe ik niet. Misschien dat er nog een keer iets op mijn pad komt, maar dat weet je niet. Ja. Het is nu echt helemaal over hè, met de profclub AGOVV als het echt allemaal verkocht wordt. Gaat het ooit nog terugkomen, denkt u? Nee, dat komt nooit meer terug. Helemaal nooit? Nee, daar dat geloof ik niet van. Want kijk, dan zou het betekenen dat je bij de amateurclub... Uh, ...weer uh, moet promoveren naar de topklasse... Ja. ...en dan moet je weer strijden om het, uh, het landskampioenschap... ...of in ieder geval dat je kampioen wordt... ...en dan uh, kan je pas weer promoveren. Je, je zou toch zeggen, Klaas-Jan Huntelaar... ...die draagt de club een warm hart toe... De, ...zij hebben hem een kans gegeven toen niemand uh, hem eigenlijk nog wilde... ...toen hij van PSV kwam. Hij is nu een van de beste spitsen van de wereld... ...bulkt van het geld. Als hij dan al zegt, nou, als een gebaar geef ik uh, 2 miljoen... ...en we gaan het weer proberen, dat moet toch kunnen... Ja, dat zou moeten kunnen, maar ik denk niet dat, dat de club uh, uh, daar ook uh, nog weer ooit aan zal beginnen. Nee. Daar geloof ik niks van. Hm. Ja. Nou, wat we nu twee keer betaald voetbal hebben meegemaakt en twee keer er dus uit zijn geraakt... Het geloof is een beetje weg. in Ja, daar, daar geloof ik niet meer in. Ja, ja. Het, is, uh, het is spijtig. En uh, vooral voor mensen zoals u. Dank u wel dat u er nog even over wilde vertellen. Club ja. Archivaris en dus de, de oud teammanager van AGOV, Gerrit Kersen. Dank u wel. Goedenacht. Ja, we melden het uh, zo net al even... dat uh, Christopher oh. Dorner, de politieagent die op de vlucht was geslagen... nadat hij uh, meerdere mensen had vermoord... Uh, ja... Uh, doodgevonden is. Uh, nou wordt dat door meerdere bronnen bevestigd, dus we mogen er eigenlijk wel van uitgaan dat de klopjacht op uh, Dorner voorbij is. Het andere grote nieuws van de nacht is natuurlijk de State of the Union. En ik heb zo het idee dat we bij Nu Al Wakker Inge daar veel meer over gaan hebben. Ja, we gaan er uiteraard verder over praten. Obama heeft al mooie uitspraken gedaan. Our first priority is making America a magnet for new jobs and manufacturing. We gaan zo meteen daar verder over praten. En dan ga je ook vertellen wat hij je precies zei voor de mensen die geen Engels spreken. Wat ik net zei, ja. absoluut. Maar het gaat in ieder geval ja, over de economie. En nog een beetje door naar, het is een uh, nacht vol met nieuws hier. En uh, wij zwaaien met die nacht vol met nieuws af. En we laten het dan dus over in de veilige handen van Nu Wakker. Tot volgende week. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.